En uh, verder heeft hij het over. Het is week Assabië of elkaar te Ja, dat was ik vergeet. Je vingers dus uh, tussen elkaar stoppen van beide handen of uh, je, je je vingers kraken. Beide zijn macro alleen in het gebed. Dus buiten het gebed is niet macro. Maar als je het in de moskee doet, is niet makro, maar is gelef aula liever niet. Ja, en uh, het is ook macro. Dit heeft iemand Al-Azmawi niet genoemd. Ik heb het in ieder geval niet gelezen. Maar in de zorg is het wel. Misschien is het eraf gevallen tijdens de druk. Hij zegt wel ik ha, ouhu. Dus zitten, op een bepaalde positie zitten. Dat is macro. En die positie is dat je met de bovenkant van je... Je gaat zitten en de bovenkant van je voeten raakt de grond. En jij gaat erop zitten. Dat is macro. En je ogen dicht doen tijdens het gebed. is macro. Behalve als je vreest. Dat je iets haram gaat zien. Bijvoorbeeld, uh, wat vaak gebeurt nu, achterwerk van diegene die voor je bidt. Vooral als hij een spijkbroek aan heeft en hij is in sujud, uh, heb je de kans dat je ze achterwerk gaat zien. Dat, dat is zo. Dus dan is het, dan moet je eigenlijk je ogen dicht doen. Ja. En je voet op een uh, andere voet leggen tijdens het gebed is macro. En ook je enkels tegen elkaar. Dat ze, dat ze zo dicht bij elkaar zijn dat ze elkaar bijna aanraken is macro. En wat hij niet heeft genoemd, je, je benen of je voeten heel veel van elkaar verwijderen. Wat veel mensen doen. Ze dus denken het is sunnah, maar dat is geen sunnah. Dus ze doen hun voeten heel ver van elkaar, zodat ze de enkels aanraken van de anderen die naast hen uh, bidden. Dat is. Als je zo ver je voeten doet, dan is het uh, macro. Je voeten moeten in zo'n normale positie zijn. Niet in uh, heel wijd of heel nauw. Maar een normale positie hoe je gaat staan. Hij zegt, het is ook macro om je handen op je borst te leggen tijdens het verplichte gebed. Valt gebed. Dus, kabd. Uh, het is macro om je handen uh, op je borst te leggen. Behalve als je dit doet met de intentie om de profeet, (sallallahu alayhi wasallam) te volgen. Of je hebt helemaal geen intentie. En je mag geen intentie hebben om het te doen als i'timat. I'timat, dus dat je gaat steunen erop. Dit, uh, dit geldt voor verplicht gebeden. Maar uh, in het gebed mag je je handen op je borst leggen. Ook al is het uh, voor steun. Alleen omdat hij wat steunen erop, dus hier, hiermee bedoelt hij dat het mijn doel is om je handen te zetten, dus je handen aan de zijkant van bij de, dus laten hangen en niet op je bos te leggen, behalve als je het doet met de intentie om de profeet te volgen. Maar hierover, je, je handen leggen op de bos is gelijf, is het mijn doel of niet. Sommigen zeggen. Ook al, uh, ook al uh, heb je de intentie om de profeet volgen, zeggen de profeet heeft het later niet meer gedaan. Het is uh, geabrogeerd. Men zoekt. Dus hierover is gelef. Maar de mashoor is dat het wel mag als je het doet met de intentie om de profeet volgen. Maar zet, dus je, je handen uh, uh, laten hangen uh, bij de zijkant. Dus niet op je borst leggen. Daar is geen gelef over in het mede. Iedereen heeft gezegd, het is mijn doel. Het is mijn doel. En daarna vertelt hij de volgende. Hij zegt, volgende macro in het gebed. Hij zegt, denk aan wereldzaken zaken in het gebed. Maar, dus, denk aan iets van Agira. Hiernaamals, is niet macro. Maar als dat jou, uh, van je concentratie weghaalt, totdat je niet meer weet waar je bent. Dan is je gebed ongeldig. Maar als je twijfelt heb ik drie of vier. Ben ik in derde raka of in vierde raka. Dan moet je bouwen op de minste. Dus op derde raka. Of iets dragen met je mond. Hij zegt is macro. Zolang je niet daardoor de letters niet goed uitspreekt. Want als je daardoor de letters niet goed uitspreekt. Is je gebed ongeldig. Of hij je baard zitten is macro. Hij zegt dit geldt niet alleen voor baard. Alles waarmee je, je gaat met je vingers eraan zitten is macro. Ook voor je ring. Hij zegt behalve als je je ring gebruikt om te weten in welke rak je bent. Dus je, je doet in het begin je ring op je pink. Tweede raak doe je hem op je ringvinger. Derde, dan doe je met je middelvinger, vierde, dan doe je bij je wijsvinger zodat je niet in de war raakt waar je bent. Dat is toegestaan, dat is niet makkelijk. Je mag niet wapperen met je maal als het warm is, en daarna zegt hij: Het is ook makkelijk om je kleding op te vouwen. Dat je dat doet alleen omdat je in gaat bidden. En daarna doe je het weer weg. Opvouwen mag niet. Macro. Hij zegt. Dus als je uh, iets doet wat macro is in het gebed. oordeel uh, is dat het macro is. Daarop zegt Inam Sanobi. Behalve als je dat doet. Om uh, niet in een, uh, uh, in een meningsverschil tussen de films te komt. Dus bijvoorbeeld, je hebt zegt je moet bismillahirrahmanirrahim Allahim zeggen als je vertigarist. Bij ons is makro. Maar als jij het doet om zodat jouw gebed volgens de medik met correct is en volgens de selfie met haar, dan is het zeggen van bismillahirrahmanirrahim niet makro. أنا ديت وسط ات وات اللي مايف منهم اقول قولي هذا واستغفر الله و لكم فاستغفرو انه هو الغفور الرحيم